Een van de Amerikaanse woordvoerders denkt niet... dat de raketten naar een andere lanceerinstallatie zijn gebracht. Volgens hem zijn ze teruggebracht naar een opslagplaats. Verder wilde hij er niet over uitweiden. De politie in Maastricht is gisteravond binnengevallen... bij tenminste één coffeeshop... vanwege de verkoop van wiet aan buitenlanders. Verschillende coffeeshops verkochten sinds zondag uit protest... ook wiet aan buitenlanders, terwijl dat officieel verboden is. Gisteren werd er nog niet ingegrepen, maar afgelopen avond dus wel.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 Het weer in het zuidoosten neemt vannacht de bewolking toe. In Limburg valt mogelijk al een bui. Overdag, vooral in de oostelijke helft, veel bewolking. Smiddags volgen meer buien, mogelijk met onweer en hagel. In het westen en noorden blijft het tot de avond droog met geregeld zon. Maar ook later daar buien. Het wordt morgen 19 tot 23 graden. Dit was het NWS-journaal. Dit is Radio 1. En Casa Luna. Lex Bolmeijer. De opwinding die zijpelt langzamerhand weg. Het wordt natuurlijk ook rustig. U hoort het is eigenlijk om mij heen nu heel stil geworden, maar dat wil niet zeggen dat het in het Amsterdam Hotel en omgeving niet nog lang onrustig zal blijven. Maar ik heb even een rustig hoekje opgezocht. Om um, u bij te praten in de tweede uur. De winnaar is bekend. U heeft net... naar hem geluisterd. De winnaar van de Libris Literatuurprijs 2013. Schrijver Tommy Wieringa. We zetten de champagne... even aan de kant. Nou ja, wij dan. Niet iedereen. Hier uh, heb ik gemerkt omheen. De meeste gasten zijn naar huis. We gaan een lekker luisteruurtje tegemoet. U kunt vannacht niet bellen voor de verandering. De genomineerde schrijvers trakteren u... op muziek en een stukje voordracht... uit hun genomineerde werk. Ja...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 Ja, dag, riep Isa toen ze het las. Dat gebeurde in lokaal 13, waar de klas wachtte op mevrouw Stam. Al sinds de brugklas hun leraar des Latijn. Ik ben toch niet lijp of zo? Ik ga echt niet in mijn eigen vrije tijd 10.000 kilometers door het bos lopen marcheren. Ik vertik het gewoon. Stelletjes slavendrijvers. Ze zat vooraan bij het raam, naast de gele gordijnen die in alle lokalen even rafelig waren... en één keer per jaar, op de informatieavond voor ouders van nieuwe leerlingen, tijdelijk werden verwijderd en wel op legerkisten lopen, schimpte Alexander die recht achter haar zat. Wat heeft dat er nou weer mee te maken? Ik ben pacifist hoor, alle pacifisten dragen kisten. Behalve kisten droeg Isa in die dagen donkere shirts met lange mouwen... en een halsgat zo wijd dat er met gemak de kop van een nailpaard in had gepast... Die ten gevolge hing het kledingstuk dwars over één schouder, de andere naaktlatend haast tot op de elleboog, samen met een BH-bandje en een deel van de cup. En die Amerikanen dan in Kuwait, vroeg Alexander, zeker ook allemaal pacifisten of kisten, Gegrin ik alom, waarna zij tegenwierp: die zitten daar alleen maar omdat ze de olie willen die daar in de grond zit. Echt niet omdat ze Kuwait zou nodig willen bevrijden. De veters in Isa's zwarte kisten waren felroze en geel. Met tipex had ze een neidig omcirkelde A op het leer geschilderd... en een symbool dat veel weg had van het logo van Mercedes. Ja hoor, en toen ze ons in 1945 kwamen bevrijden... reageerde Alexander, deden ze dat zeker ook... omdat ze zo dol waren op onze goudse kaas. Nu schoot Isa zelf in de lach... en nog voor ze zich kon hernemen... viel er al een nieuw verbaal projectiel haar richting uit. Met een blik omlaag opperde Alexander vegetariër zijn en al wel op leren schoenen lopen... ook lekker consequent van je. Ze ademde in, zette zich schrap. Je zag hoe ze al haar verontwaardiging en argumentatie bijeenraapte... om die te ontladen in een woedend verweer. Maar toen zwaaide de deur van het lokaal open en viel iedereen stil.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 Sometimes I wanna Wrap my coat around you Sometimes I wanna burn a candle for you Sometimes I wanna Wrap my coat around you Sometimes I wanna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 deze platen draai ik echt al maandenlang. De hele tijd door Chip Taylor en Carrie Rodriguez. The Trouble with Humans. Er zijn meer platen zijn echt allebei hartstikke goed. Ze zijn ook apart eh, maken ze platen. En een paar hebben ze er samen gemaakt. Als ik die plaat draai, ik, ik, ik ben niet de hele tijd naar de teksten aan het luisteren. Maar als er iets langskomt, dan is het gewoon altijd goed. Dus dat, ik kan er niet tegen als ik een plaat op sta. En er komt soms een stompzinnige zin langs. De, die, die blijft hangen. Daar krijg ik last van. Hier is gewoon alles goed. En het eerste nummer is don't speak in English. En dat gaat eigenlijk gewoon over, hou je mond. <laughs> als je iets van mij wil, begin niet tegen me te praten. Het gaat eigenlijk over, of als je me naar bed wil nemen, praat niet tegen me. Als je iets van mij wil, oké, okay, ga niet te veel ouwe hoeren. Dat vind ik eigenlijk, eigenlijk zo'n goede tekst over, dat je niet te veel tekst moet hebben.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 The wasted words of you and old John Pine will do, and we'll just talk for a while. You can play the music you choose, western swing or delta blues. Where the wasted words are few, and old Van Zandt will do, maybe two. And we'll just talk for a while. And when we talk it out, you tell me what it's all about. Just don't. you want to take me to bed just, just don't, don't say, say words that I understand cause I've, cause I've had enough and that kind of stuff for a long long time cause I've had enough and that kind of, of stuff for a long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 Scenario 1, Luna. Ik ben Arnold Grünberg en dit uh, gaat over mijn laatste roman, De Man zonder Ziekte. Die gaat over een Zwitserse architect die half Indiaas is. en die in de problemen komt. eerst in Baghdad in Irak en tenslotte ook in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Ik ga iets lezen uit het tweede deel van het boek. Het bestaat uit twee delen. En het tweede deel speelt zich af in Dubai, waar Samarendra, de hoofdpersoon, heen is gegaan omdat hij daar een uh, bibliotheek um, cq bunker gaat bouwen. En uh, dat deel lees ik dan een stukje. Om half zeven gaat zijn wikker. Hij neemt een douche. De moeite om de kleine kakkelakken eerst weg te spoelen... is hem nu al te veel geworden. Hij trekt gewoon zijn slippers aan. Als hij uit de douche komt, hoort hij het water in de keuken lopen. Aanvankelijk denkt hij dat er iets lekt. Maar dan hoort hij gestommel. Hij weet niet of hij op af moet gaan of niet. Naakt en voor de helft nog nat. Maar begrijpt dat de indringer, als het een indringer is... hem vroegvlaat zal vinden. Hij bindt zijn handdoek om en gaat de keuken binnen. Daar staat een Aziatische vrouw van een jaar of dertig. Misschien iets jonger. Wie ben je, vraagt hij. Uit zijn haren druppelt water. Ik ben de werkster, zegt ze. Wat ben je vroeg. Ik kom altijd vroeg, zegt ze. Altijd vroeg. Nooit probleem. Haar Engels is prima te verstaan, maar het is duidelijk dat ze het niet nauw neemt met de grammaticale regels. Sam knikt. Goed, ik ben bijna klaar. Hij draait zich om en de werkster roept... Voor vijftig dirham geef ik massage. Dat is aardig, zegt Sam, maar dat is niet nodig. Half uur, zegt de jonge vrouw. Nee, dat is niet nodig, herhaalt Sam. Hij blijft even staan. Hij voelt dat hij haar teleurgesteld heeft. Ik heb last van de kakkenlakken, zegt hij. Misschien kun je daar iets aan doen. Hij wijst naar in aanrecht. Ja, zegt ze, insecten. Maar de insectenplaag lijkt haar niet te interesseren. Ze laat haar handen aan hem zien. Vijftig dirham, zegt ze. Zachte handen, goede handen, jij relaxed. In de slaapkamer zoekt Zang zo'n geld... Hij legt 100 dirham op het aanrecht. Dit is voor jou, zegt hij, als je me helpt om de kakkelakken weg te krijgen, oké? Okay? Ze kijkt hem onderzoekend aan. Ze is ontevreden. Misschien is ze in de eerste plaats masseuse en doet ze het schoonmaken erbij. Waar kom je vandaan, vraagt hij. Hij heeft iets goed te maken, een gesprekje kan helpen. Kort en toch vriendelijk. pijnen. Ze laat een emmer met water vol lopen. Hoe lang ben je hier al? Vraagt hij? Zes jaar zegt ze. Heb je het hier goed? Ze pakt de Emmer en zet hem op de grond. Beter dan thuis. Ik zat een stukje van moed. Ja, de muziek die ik eigenlijk wel passend vind bij dit boek is Madame Butterfly van Puccini. Want Puccini speelt natuurlijk een belangrijke rol in het boek. Het is uh, een van de redenen waarom. Uh, dat operagebouw zou moeten worden gebouwd in Bagdad. En uh, ik heb vaak naar, naar Madame Butterfly geluisterd terwijl ik het boek schreef. Ook omdat ik het wel prettig vind om naar muziek te luisteren als ik schrijf. Om in een stemming te komen van het boek. Maar vooral ook omdat dit in New York waar ik woon zo lawaaiig is. Dat je met muziek eigenlijk jezelf ook een beetje afsluit van het straatlawaai.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 om mijn kostuum aan te trekken. We gaan nu naar het nummer Perfidia van het orkestre Cougat luisteren. Dat is een nummer, zal al het nummer van dat eertal van van voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is een nummer, of die versie toch. Soms zetten we dat ochtends op als we opstaan en dan laten we dat schallen door het huis, omdat je daar gewoon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 U heeft geluisterd naar de genomineerde auteurs van de Libris Literatuurprijs 2013. Eerlijk is eerlijk, zij mochten in de tweede uur ook aan bod komen. Want ze hebben ook allemaal fantastische boeken geschreven. Wij sluiten de luiken. Zou het stil zijn op straat? Zo direct kunt u luisteren naar... Dit is de Nacht van de EO. Morgen is Klaas Drupsteen uw gastheer in Luna. Ik wens u nog een hele goede nacht.